11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad vergadert over het bloedbad in de Syrische stad Haula. Daar kwamen vrijdag zeker 116 mensen om bij beschietingen. Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de Veiligheidsraad het geweld veroordeelt. Maar Rusland wilde eerst meer informatie van het hoofd van de waarnemersmissie in Syrië. Dat is nu geregeld, zeggen diplomaten. Algemeen wordt aangenomen dat de beschietingen het werk zijn van het leger van president Assad...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 En vorig jaar bijna 1200. Volgens de stichting kunnen veel mensen een adoptie niet meer betalen door de crisis. De kosten kunnen oplopen tot 35.000 euro per kind. Op de stranden is de dag ondanks de enorme drukte goed verlopen, zegt de reddingsbrigade. Wel raakten meer dan 100 kinderen in de drukte hun ouders kwijt. Twee mensen die de zee in waren gegaan zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.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 Op de Ethiopische selectiewedstrijd op de FBK Games in Hengelo moest Keber Selassie vijf landgenoten voor laten gaan. Tennisser Igor Seisling is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in vijf sets van de Luxemburger Gilles Muller. Het was een slopende partij. In de laatste set vroeg hij een blessurebehandeling aan, omdat hij last had van zijn schouder. Het weer, helder en kans op mist. Het koelt af tot 11 à 13 graden. Overdag veel zon en iets koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden. Na morgen koelt het verder af en neemt de kans op regen geleidelijk toe. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie op de A2 Den Bosch naar Utrecht... is bij het knooppunt Oude Rijn de verbindingsweg dicht. En dit was de verkeersinformatie. De opera Orfeo et Arredice keert wegens grote belangstelling terug... naar de wijven van Palais Oesdijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten...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 Het Dansfestival van Scapino. 4 tot en met 7 juni in de Rotterdamse Schouwburg. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette.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 Hebt u het ook gezien vanavond? Het NOS-journaal werd voor het eerst in de geschiedenis staandebeens gepresenteerd. Rob Trip rechtop. Nooit meer zitten. Het journaal moet van onze hoofdredacteur moderner, menselijker en urgenter worden. Nou, u begrijpt, wij willen niet achterblijven. Zometeen dus via de webcam de primeur van Het Oog op Eigen Benen. Goedenavond, het is even wennen zo aan de leiband van een koptelefoon. Ik struikel nagenoeg over dat snoer. Maar toch welkom bij het oog rechtop. Dynamischer vindt u ook niet? En in elk geval moderner, menselijker en urgenter. Urgenter is bijvoorbeeld dat er hoognodig een einde moet komen aan de slopende burgeroorlog in Syrië. President Obama maakte er een plan voor en wat daarvan te denken hoort u van diplomatiek deskundige Robert van der Roer. Menselijker ook. Dat is bijvoorbeeld de liefde voor het vissen. Schijnt vele aangeboren te zijn, al begrijpen nog meer mensen niet wat er aan is. Het is in kaart gebracht in een documentaire die morgen wordt uitgezonden... en meervalvisser Jules Stijn, sportvisser Anja Groot en tv-weerman Marcel Verhoef... ontraadselen voor ons het geheim van de attractie van de hengelsport. En moderner. Moderner is, hoe paradoxaal het ook mogen klinken, de passie voor het oude Rome. De boeken van Ben Kane over intriges, machtsstrijd en andere slechtigheid in de klassieke hoofdstad zijn wereldwijde bestsellers. Deel 2 van zijn trilogie komt uit, De Zilveren Adelaar en wat blijkt, zijn stille Vennoot is een Nederlander, Peter van Gorsel. Die komt hier met de klassicus Erik Moerman ter verklaring van het succes van deze Romeinse spektakelliteratuur. Meer Romeinse intriges trouwens in het hedendaagse Vaticaan... met een Nederlandse connectie via de Brenningmeijers. Een en ander voor u toegelicht door Italiaans correspondent Bas Om vijf voor twaalf dan nog een gloednieuwe pizza... vernoemd naar de koningin. Pizza Beatrix, maar nu eerst... Het voornaamste nieuws van heden. Zondag 27 mei. De wereld heeft met afschuw en verontwaardiging gereageerd... op de slachting van ruim 90 bewoners van de Syrische stad Haula. Gisteren moesten we het doen met berichten daarover van de opstandelingen. Nu hebben VN-waarnemers het aantal doden kunnen vaststellen. De dood van 32 innocent children, lots of women and men, but in particular the children. That is an acceptable attack on the future and on the aspirations of the Syrian people. Het Syrische bewind lijkt geschrokken van de hevige reacties en zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het bloedbad. We absolutely deny that the government armed forces had any responsibility in committing such massacre and we strongly condemn the terrorist massacre that in blatant Tofik Dibbi staat achter in de peilingen en de kans lijkt groot dat hij geen lijsttrekker van GroenLinks wordt. Maar hij trekt wel steeds de aandacht. Zo verklapte Dibby vannacht weer aan BNN dat hij spijt heeft van zijn stem voor de Kunduz-missie. Die beslissing is volgens hem genomen op verkeerde voorwaarden. Dat wij erover hebben gesproken, alsof we vanuit Den Haag voorwaarden garanties konden stellen over niet vechten of over we gaan ze allemaal volgen, dat kan niet. Eigenlijk had hij tegen willen stemmen, maar de druk uit de partij was te groot. Uiteindelijk heb ik mezelf gedwongen om toch voor te stemmen. Omdat de druk zo groot was. De druk was enorm. De vraag was ook wat er met de partij ging gebeuren als we tegen zouden stemmen. Ja, en de vraag is ook of deze onthulling Dibi nog aan de wind zal helpen. Nu prominent GroenLinks lid Halsema ook heeft gezegd dat zij op Johan de Sap gaat stemmen.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 Een slecht voorbeeld. De politie had de zangeres nog gevraagd haar programma aan te passen, maar La Gaga zag daar volgens haar management niks in. Maar natuurlijk moeten we op de weg alle planning reviewen en we moeten to be mindful zijn van wat er in de media gebeurt, wat er in de Nation zelf gebeurt. En aan de vooravond van het Europees Kampioenschap voetbal... vroeg Caro's brandpunt zich af waarom Nederlanders zo vaak hooguit tweede worden... en waarom ze zo vaak falen in het zicht van de finish. Deze in Nederland wonende Duitse journalist verklaart het als volgt. Dat ze ook vaak uh, ja, individuele persoonlijkheden uh... Zijn op het speelveld dat er niet echt ja, die manschaft voorop staat. En dat ze te vroeg uh, opgeven of te vroeg denken. Ah, oh, nou, dat is binnen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de Amerikaanse president Barack Obama heeft een plan om het conflict in Syrië op te lossen. Robert van der Roer is deskundige op het gebied van de diplomatie. Goedenavond. Goedenavond. Vertel eens, wat houdt dat plan in? ...plan houdt in een, zeg maar, zoals we dat in Moskou noemen... ...de Jemenski-variant. De Jemenitische variant, namelijk uh, analoog aan de, de president van Jemen... Uh, ...Saleh, moet Assad eerder aftreden. Nou ja, uh, en dan moet er natuurlijk een plaatsvervanger uh, het, het, het stokje overnemen. En daar zit meteen al het, het heikele punt. Wie moet dat dan zijn? En uh, Obama rekent zich daar rijk. Hij heeft geen zin in een nieuw conflict wacht eerst op verkiezingen, wint hij überhaupt. Ja, nu, nu interveneren in, in Syrië is absoluut niet aan de orde. Dus uh, ze kiest hij voor een, zeg maar een diplomatieke geste aan Moskou. Ja. Nou, want dat, daar gaat het eigenlijk om. Hoe hou je de Moskouse belangen uh, veilig... en dan kun je misschien Rusland meekrijgen. Maar, maar wat dat voorbeeld van Jemen betreft... is ja. dit soortgelijke plan daar met succes bekroond? Nou ja, daar is een, een zeg maar een een, adjudant, een deputy, een plaatsvervanger, uh, Hadi is daar Saleh opgevolgd. Maar daar is een enorm verschil met Syrië, omdat uh, Syrië wordt uh, ja, gerund door een alawitische minderheid die uh, een, een zeer gepersonifieerde dictatuur... in de persoon van Assad... die echt tot het uiterste zal gaan... misschien nog wel verder dan Milosevic... misschien nog wel verder dan Saddam Hussein... om, uh, om te overleven. Uh, daar is niet een Bur Burkina Faso optie... zoals bij uh, ja, Gaddafi... of uh, Zuid-Afrika optie aan de orde. En uh, ik denk dat we hier... wat we hier zien is een ultiem staaltje powerplay. Ik denk echt dat... Uh, het lot van uh, Assad in handen ligt van uh, Amerika en Rusland. Als ja. die twee eruit komen, dan zijn de dagen van Assad geteld. Maar die kans maar... is niet groot volgens jou. Nou, uh, kijk, um, uh, Obama heeft dit plan uh, onlangs aan Medvedev voorgelegd bij de G8. En Medvedev, de, zeg maar de poedel om in middelstermen te spreken, van, uh, van Poetin, uh, die heeft, was daar niet onwelwillend over. Maar Poetin, uh, ja, de relatie Poetin-Obama is ook even niet goed op dit moment. Poetin heeft de weigering uh, uh, van de, uh, ik, ik kom niet naar de G8 toe, luid laten doorklinken. Dus die relatie moet worden hersteld. Ze ontmoeten ja. elkaar volgende maand en dan zou het toch kunnen dat ook de Russen, als die duidelijk krijgen van nou onze belangen, onze grote economische belangen in Syrië worden veiliggesteld middels een zachte aftocht van Assad. Dan, dan, uh, dan kunnen, de, kunnen ze aan boord komen. Morgen gaat, of... morgen gaat speciaal VN-gezant Kofi Annan weer naar Syrië voor overleg. Wat, wat verwacht je daarvan? Nou, ook. Uh, ik denk dat het plan van uh, het zogenaamde zespuntenplan van Annan dat dat uh, een, een maand lang onhold wordt gesteld, totdat Obama een uh, ja, ...en Poetin eruit zijn... ...en dan, ja, want op dit moment is het plan... ...op sterven naar dood... Uh, ...er zijn, uh, ja, monitors op de grond... ...er, er wordt dagelijks gemoord... ...het gaat in een even hoog tempo door... ...als voordat de vn monitoren er waren... ...en Annan krijgt Assad niet... ...tot een dialoog... De grote machten moeten dit uitvechten. Als die op één lijn komen, dan kan ook het plan van Kofi Annan weer, ja, weer vaart krijgen. Ja, ja. Nu, nu heeft hij zelfs de steun van de, de, de rebellen nodig. En daar zal uh, Annans aandacht de komende dagen op liggen in Damascus. Dank Robert van der Roer. Tot zover Syrië. Klaar,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 Under her shoes. What can I lose? Cause I got no door. Oh no. I'm all alone when I'm low in my lap. That's why the lady is a. Ja, de lady is a Tramp door Tony Bennett en Lady Gaga, over haar hadden we het al. De hel is losgebroken in het Vaticaan, heet het vandaag in Italiaanse kranten Bas Mesters. Onze Romeinse correspondent, goedenavond. Goedenavond. Uh, de, de paus hield gisteren een toespraak en zei daarin... er woedt een storm in het Vaticaan, maar de kerk is gebouwd op rotsen. Dat klinkt dramatisch. Uh, wat is er in vredesnaam aan de hand? Ja, um, sinds januari lekken er allerlei documenten uit bij het Vaticaan. Het lijkt dat er een soort tweestrijd is binnen de Curie die de kerk leidt. Waarbij men uh, het gemikt heeft, uh, gemunt heeft op de staatssecretaris van het uh, Vaticaan. Dat is Tarcisio Bertone. Um, drie dagen geleden is er een man gearresteerd, de Butler van de paus, die verdacht wordt van het laten uitlekken van deze documenten. Documenten die zijn samengevat in een boek... dat een week geleden is gepubliceerd. En uh, in dat boek worden corruptieschandalen aan de orde gesteld. Daar wordt de gekonkel van het Vaticaan richting de Italiaanse staat... aan de orde gesteld als het gaat om de onroerend goedbelasting. Het Vaticaan die die laag probeerde te houden. Terwijl Italië onder druk van Europa wilde dat het Vaticaan meer gaat betalen. Kortom, gekonkelvoes. Uh, machtsstrijd en corruptie, die komen in die documenten aan de orde. Ja, en, uh, maar even nou, uh, voor de orde, bedoel je die hoofdschuldigen... in die kwesties van corruptie, machtsstrijd en machinaties... dat is dus uh, die Bertone? Nou, kijk, dat is dus precies wat uh, steeds uit die documenten naar boven komt. Die documenten zijn heel vaak gericht tegen Bertone. Dus nu is de grote vraag, deze Butler die die documenten heeft laten uitlekken... Werkt hij op zichzelf? Of is die, wordt hij aangestuurd door een factie binnen het Vaticaan... die grote kritiek heeft op de manier waarop Ber Bertone opereert? Bertone wordt gezien als iemand een soort machtspoliticus... die heel erg geconcentreerd is op geld... En, uh, en veel minder op het uh, pastorale werk. Ja, maar het heeft wel, wel tot, kennelijk tot paniek geleid in het Vaticaan. Want ik lees hier dat ook de, de directeur van de bank van het Vaticaan is ontslagen. Ja, dat is op diezelfde dag gebeurd, donderdag... Um, die man die is ontslagen omdat hij zijn taken niet goed zou hebben uitgeoefend, zo heet het. Zijn opdracht was om meer transparantie bij het, de Bank van het Vaticaan te realiseren. Die bank die heeft een zeer duistere reputatie, relaties gehad met de maffia... en uh, onder druk van ook op, opnieuw Europa wordt van die bank geëist... dat hij transparanter wordt uh, en zich meer gaat voldoen aan, aan de eisen in Europa... Um, uh, het Vaticaan zegt nu dat hij niet genoeg daaraan heeft gedaan. Dat hij misschien zelfs een lek is geweest, wat naar de pers heeft gelekt. Maar anderen zeggen weer, deze man heeft juist te veel transparantie willen creëren, waardoor men in het Vaticaan uh, zenuwachtig werd. Ja, nou dat boek waar je het over hebt, hè, van die journalist, daar, daar heeft hij onder andere die documenten heen gelekt. Nou, is dat het idee? Ja. Ja, dat boek dat heet Sua Santita, Zijne Heiligheid. De geheime documenten van Benedictus XVI. Het is geschreven door Gianluigi Nuzzi. Een, een, een journalist die in Italië een tv-show heeft. En daar al de eerste lekken naar buiten liet komen. En in dat boek ja, daar staan dus een heleboel interessante documenten. Um, ook een document trouwens. Van een, een Nederlandse, geschreven aan de paus. Oh van ja? Een belangrijke, ja, oh. van een belangrijke katholieke vrouw. Ja. Uh, Aldegonda Brenningmeijer van de, van de rijke CNA-familie. Ja. Die uh, een katholiek is die zeer geacht wordt in Rome... omdat ze uh, ze zeer uh, veel geven zeg maar, aan de kerk. En ze zit ook uh, in het stichtingsbestuur van de Universiteit van het Vaticaan, de Gregoriana. En zij heeft eind vorig jaar een brief gestuurd naar de paus... waarin ze haar grote verontrusting uitte uh, over... Uh, over de manier waarop er uh, te weinig aandacht was voor de, is voor de kudde, voor, voor de gelovigen in de kerk. En, uh, en, en dat, dat die pastoors, zeg maar, niet meer zich concentreren op de gelovigen... maar meer bezig lijken, of de, de pastoors, nee, de curie, met het geld in het Vaticaan. Nou, echt een keiharde brief met allerlei uh, vragen. Maar had ze, ook nog en, concrete ze bezwaren, had ze ook nog concrete bezwaren tegen het benoemingsbeleid? Ja, dat was uh, een van de belangrijke bezwaren. De aanleiding voor haar om dit te schrijven... was de benoeming van Eik tot Aarsbischof van Utrecht. Oh, dus, dus, dus dat is een belangrijke um, katholiek. Iemand die veel invloed heeft in Rome... Uh, normaal denkt men altijd dat progressieve katholieken in Nederland... alleen maar kritiek hebben gehad op uh, Eik. Maar dit was gewoon iemand die dicht bij Rome staat... en toch het nodig vond om de pauze ja, bijna op de vingers te tikken met ja. deze brief. Dus. Ze citeerde zelfs Jeremia en ze zei... wee, de herders die hun... Kudde, de, die, die de schapen van mijn kudde laten ontsnappen, zo zei God een keer. Nou, dat, dat, dat citeerde zij. Kortom, ze zegt, ja. de kerk heeft te weinig aandacht voor de gelovigen. Hoe gaat dit allemaal aflopen, Bas? Ja, de kerk bestaat 2000 jaar. Men zegt ook wel, we hebben vele schandalen doorstaan. Er worden ook vergelijkingen getrokken vandaag... door een, een belangrijke kardinaal met, met Jezus zelf. Die heeft ook met verraad te maken gehad... Nu hebben we weer te maken met verraad. Maar het is duidelijk dat de kerk onder grote druk staat. Dat er een roep is om transparantie. En ah, dat um, de, de paus er moeilijk mee om kan gaan. Omdat hij zelf deze Bertone die onder ja. vuur ligt heeft aangesteld, heeft aangesteld. En als hij die laat schieten, dan, is het dan, de... uh, dan, dan, dan, dan geeft hij ze eigenlijk zijn... Ai, ai, ai. Het, lijkt wel de, het lijkt wel de Da Vinci-code, maar dan in het echt. Oké, okay, Bas Mesters, dankjewel.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 Gevallen zijn lief, dus ik vraag je mocht hij. Maar het feit dat je hier wel ooit was gloeit, als de zon warm in me rul. En alle dromen laat ze komen, ik weet het gaat het suiker en azijn. En dan liggen ze in de scherven als ons ze zodat het onze dromen zijn. het is altijd suiker en azijn. Ja. Ja, u hoort eh, Agda en de Munnik, Suiker en Azijn, van hun album Het Heerst. We waren hier al volop in de uh, discussie over de uitgeverij. Want het gaat nu over boeken. 300.000 exemplaren, maar liefst zijn wereldwijd verkocht... van Ben Keynes, Het Verloren Legioen. Het is een spectaculaire, dramatische roman over de Romeinse tijd. En deze dagen verschijnt deel 2 van deze trilogie... De Zilver en Adelaar. En wat blijkt inmiddels, een van Keynes... Naast de medewerker is een Nederlander Peter van Horssel, voormalig uitgever. Welkom, goedenavond. Dankjewel. We kennen elkaar nog uit de tijd dat je bij MeloHoff werkte. Ja, ja. Ja. Vertel SVP eerst eens aan de luisteraars die niet tot die 300.000 horen, waar gaan die boeken van Ben over? Ja, die boeken die gaan uh, eigenlijk over een uh, jongetje die een uh, slechte start van het leven heeft, namelijk als uh, uh, zoon, uh, onderdeel van een tweeling, zoon van een slavenmoeder verkocht wordt hij aan een gladiatorenschool... en uiteindelijk vecht hij zijn weg eruit, er doorheen en beleeft heel veel avonturen. Ja. En um, het is in feite het is een avonturenroman. Het is ook een beetje een beelddoingsroman... want je ziet, hem ook, je ziet hem ook man worden en volwassen worden. En in dat proces krijg je heel veel uh, uh, Romeinse geschiedenis mee... tot in ja. de verre uithoeken van het Rijk. Ja, en vertel eens wat, wat heb jij aan die boeken gedaan? Daar zijn we ik natuurlijk heb, een beetje benieuwd had, naar. Nou ja, ik... Ik ben geen schrijver en dat, dat zal ik ook nooit worden. En Ben is ook de echte schrijver en wij hadden dezelfde interesse. Ik ja. had alleen dit verhaal een keer gevonden. Want het is, het is oh op is, Nou ja, stores, Nou ja, echt in een boek over de geschiedenis van de strijdwagens... waarbij ik las dat de parten een heel Romeins legioen hadden... Uh, uh, Krijgt ze vangen, genomen. Ja, ja. Dat gebeurt meestal niet... want die legioenen vochten zich dood. En toen begon ik te denken, wat gebeurt er met zo'n legioen? En zou er niet één geprobeerd oh, hebben ja. om terug te komen? En zou dat niet zo... zo. En zo bouw is zo'n verhaal. En uiteindelijk denk je, ja, ik moet er iets mee. Dus hij dan... heeft het geschreven, maar jij hebt de verhaallijn op tafel. Nee, ik heb maar bij, is ook maar er kwam ook steeds meer van hem bij natuurlijk. Want ja. dan ga je met z'n tweeën zo'n verhaal in. Maar, maar je wordt in het nawoord niet eens bedankt. Nee, dat wilde ik ook niet. Hij, wilde, oh, nee? Nee, hij is de schrijver... En oh. ik heb, ik ben, het is een beetje wat de producer bij een film doet. Juist. Nou, niet onbelangrijk. Zeer belangrijk zelfs. Ook in de studio Erik Moorman, hoogleraar klassieke archeologie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. De geschiedenis van de Romeinse oudheid op zich lijkt al voldoende... Uh, vol bloeddrama en bedrog te zitten. Je zou, je zou zeggen, daar hoef je nauwelijks meer fictie van te maken. In sommige gevallen is dat zo. Maar het is wel mooi om die verhalen die we van uh, schrijvers uh, kennen... aan te kleden, uh, omdat die geschiedenis die we kennen... meestal alleen over hele grote meneer en mevrouw gaat... en dan komen de gewone burgers of de slaven de eigenlijk vaak onzichtbare personen uit de samenleving... en dat waren er heel wat meer dan die paar keizers of, ja. of de senatoren uh, niet in beeld. En uh, ik denk ook dat dat een van de fascinerende aspecten is... waar uh, romans als deze van Kane ja. en andere... en ook films natuurlijk aandacht aan besteden. Ja. Leest u zelf graag fictieve werken over de Romeinse tijd? Ja ik, euh, ik heb ook heel wat van die boeken gelezen en verslonden ook. Toevallig deze van Keen nog niet, daar zal ik dan nu eens aan gaan beginnen. Ja. Um, maar, maar zeker wel. En, uh, maar u leest dan anders nu... dan de doorsnee lezen, want u leest als ja, kenner tegelijk. Ja, daar heb je soms ook wel eens last van, want dan ga je gauw... Uh, Pedanterig natuurlijk groepen van, oh ja, maar dit was uh, net een ander kleurtje dan wat hier verteld wordt. Nee, meestal is dat, uh, kan ik dat goed van me afzetten. Anders is er niks aan om het uh, ja. te gaan lezen. Uh, Peter van Gorsen, hoe lang is dat oude Rome eigenlijk al materiaal voor uh, boeken uh, en uh, Wij hadden hier films. Uh, vooraf, uh, dacht ik, dat het in 1880 begon, maar uh, mijn... Uh... Waarmee begon maar het in je, 1880? In 1880 jou? dacht ik, uh, met, uh, ik ben met Ben Hur, van uh, generaal uh, Lul Wallace... die uh, na de burgeroorlog in Amerika dacht... ik ga nu maar eens een boek schrijven. Eigenlijk gebaseerd op zijn vechtervaringen ja, ook in, in de Amerikaanse burgeroorlog... maar gezet in Rome. En dat ja. is ook een thema wat je ziet in al die romans. Hè. De, de hedendaagse problematiek wordt gebracht... naar een deel in de Romeinse geschiedenis... waardoor je er makkelijker over kunt ja. schrijven. Maar ik was natuurlijk je vergeten... Boel dit... uh, de deze of Pompeii, 1834 volgens ons ja, ja. is dat ongeveer de kick-off ja. kick van dit jaar. Ja. Er zijn er wel meer, maar dat wordt dan ook de eerste, is de eerste echt de spannende... Grote. Wij ze ook proberen spanning en, uh, ja. en van, uh, sensatie de te van zijn geen uh, omzetcijfers en oplagers. En van uh, Ben Heur weten we dat precies. Nee. En in de Nederlandse literatuur? Ik, uh, nou, je hebt uh, veel mensen LH, 70 of zeven couperus. Ja. Maar het grote voorbeeld is voor mij wel de Vestdijk. Ah, ja. Ja, er zijn ja. ook wel 19e eeuwse boeken, maar ja. die zijn, uh, dat is wel echt uh, diep onder het stof. Ja. Ja. Dat grappig, in is... Nederland is de 19e eeuw eigenlijk echt uh, bij Bosboom, Toussaint of van Lennep uh, middeleeuwen. Hè? Ja. Zo Walter Scott achter, ja. uh, minder minder op de oudheid. Dat, ja. ik nee, denk dat de kopieren zoekt daar veel meer. Ja, en dan, en dan gaan meer. er wel meer van die schrijvers ja. komen. En maar dat is wel. Als, ja, dat je, is dat, als je dat leest, ja. hè, die nadagen van Pilatus ja, is, dat is het wel erg droog. Ja. Hoor. Oh ja. En is er ja. nu op een gegeven moment in deze aanda romantische aandacht voor het oude Rome een hoos gekomen in, in, in internationaal? In 2000, zo opstuk 2000 barst het los internationaal. En oh. dan uh, zie je ook. Uh, achter elkaar grote namen komen, zoals Simon Callow bijvoorbeeld. Grote ja. namen, grote oplagers ook. En wij behooren met name in die ja, Heb je daar een verklaring ook, uh... voor? Ja, ik denk dat ook wat wij, wij het eerder over eens waren. Ik denk dat um, de, die, vooral met name de vlak van de Eerste keizerrijk, de Eerste Keizers en de Triumviraten. heel erg veel uh, vergelijking tonen met onze, ja. met, onze, met onze tijd. En je er oh, dus ja. ook veel in, veel in kwijt kunt... En wat voor schrijvers erg fijn is, het is heel beeldend. Uh, uh, die soldaten gaan naar exotische plekken. Dus je kunt ook goed uitweiden in je roman. En uh, als je daarvan houdt, kun je een ja, hoop geweld ja. in stoppen. Want ja. er werd flink ik, wat afgevolgd. Robert Harris heeft man. dat dus ook. Hè. Dus ja. natuurlijk met, ja. Die ook met Pompeii en de Imperium nu. En, uh, ja. dat is ook van die, het zijn ook voor die turven dan. hè? een ja. enorme dikke boeken. Ja, dat zijn veel welk, actie welk, uh, ja. Welke dingen ergert u zich aan als u deze romans toetst aan uw eigen kennis? Nou, één ding wat eigenlijk volgens mij voor die ontstellende klassenmaatschappij die gruwelijk moet zijn geweest in Europa opzichte onmogelijk is. En wat toch heel makkelijk gebeurt... dat zijn de relaties die ontstaan tussen bijvoorbeeld een Romeinse burger... en een slavinnetje of een gladiator die ineens in ja. de armen valt... van een rijke senatorenvrouw. Um, al zou dat eens dus een keer achter in een stal, in een koestal of in een hok gebeuren. Ja, dat was... dat, dat, nee. dat komt niet. En nee. dat gebeurt toch heel vaak ja. in die boeken. En dat, vind... daarvan denk ik dan... Daar is juist, want als je dan nou vraagt inderdaad van de achtergrond, hoe zou dat dan komen dat dat verschuift? Onze wetenschap houdt zich ook steeds meer bezig met die lager. Uh, groepen in de maatschappij ja. die vaak zo onzichtbaar zijn. En dan, dan wordt er steeds duidelijk hoe enorme separatie... tussen klassen en, en groepen ja. was. U, u doet zelf onderzoek naar het gebruik van, van voorkomen van Pompei hè, in, in fictie. Ja, hoe, hoe komt Pompei er vanaf? Nou, dat is begonnen als een mooi uh, ideaal stadje. Vaak trouwens met het idee dat het Griekse cultuur is. En in de huidige tijd, en dan kom je precies in deze boek uit... is het een even rauwe maatschappij als de onze, ja. met onderklassen, met onderdrukkers, met kapitalisten. Dat kunnen ze vaak heel leuk brengen, want we weten in 62 na Christus, dus 15 jaar of 17 jaar voor het einde, was er een grote aardbeving. Nou, dan kreeg je dus allemaal bouwbooms en uh, verkeerde bouwers. Is allemaal terug te vinden. En dat bestaat dus echt. Ja. Dus dat zijn exact... ook inderdaad ontzettend ja. leuke aanleidingen. En dan is Pompey denk ik een voordeel, of, uh, of ook nadeel tegenover die romans... die over die beroemde mensen in Rome gaan... dat je daar natuurlijk de gewone mensen van Pompey ja. die we alleen van naam kunnen, kunnen gebruiken. Wat verklaart nou de populariteit van, van Rome als, als, als romantisch onderwerp? Bijvoorbeeld veel meer dan de Grieken, die ook een boeiende ja. geschiedenis hebben. Ja, de Grieken ook me? wel een hele boeiende geschiedenis. Maar ik denk, um, als je daarnaar kijkt, dat je bij de Grieken niet eerst... Het eerste beeld hebt van een zich snel uitbreidend wereldrijk, die ruksegloos overal heen, die ja. bereid waren om overal de, het gevechtpartij aan te gaan met die keiharde klasse Als je aan Athene denkt, dan denk je toch meer aan filosofen, mensen die het gesprek aangingen. En uh, die boeken staan, of valt natuurlijk ja. bij een uh, wel of niet juist romantisch beeld waarin ja. mensen zich in kunnen verliezen. Ja, en wat, fout of niet? Klopt, maar, is zo. Maar ja. het ja. was eigenlijk ook uw verklaring, niet, verklaring, ook verklaring Ja, want als je Griekse onderwerpen neemt, dan kom je dus bij Alexander de Groot uit. Dat is natuurlijk weer zo'n vechtjas. Of je komt bij de Persische Oorlog. We hebben toch bij die afschuwelijke 300 gehad. Ja. Uh, nou, <laughs> dat, geeft, dat geeft zoiets ook aan. Daar wordt natuurlijk gewoon een overstelpig racistisch beeld van niet-blanke uh, helden uh, gegeven. Dat soort dingen vo voeden vergelijkbare ja. sentimenten. Ja. Nou wil ik het niet afdoen dat daarmee alle historische romans... over de oudheid alleen over, uh, over dit soort ordinaire onderbuik mee gaan. Dat <laughs> valt gelukkig voor mee. Maar het is waar. Ik denk dat die Griekse wereld, terwijl het allemaal niet waar is... maar te beschaafd wordt beschouwd. Ja. Dat dus is eigenlijk ook cliché. Dat is ja. even cliché ja. als over die okay. Romeinen. Erik Moerman, uh, Peter van Rossel. Tot zover het Oude Rome. En ter toelichting op de successen van uh, Ben Kane. Ja, Waaraan jij hebt bijgedragen. En uh, goede reis. Dankjewel. Tot, ja, tot dank. ziens. Dag. Zijn. We de Beach Boys met That's Why God Made the Radio. Ha. Nou, komt goed uit. In de studio welkom Anja Groot, Jules Stijn en Marco Verhoef. Alle liefhebbers van de sportvisserij, dat zeg ik toch niet ten onrechte? Zeker niet. Oké. Okay. Laatstgenoemde tevens uh, de weerman van de NOS-televisie. Okay. Ja. Goedenavond allemaal, we hebben u uitgenodigd omdat morgenavond op tv een documentaire wordt uitgezonden. over de wonderenwereld van de Hengelsport. Wie van jullie zou je dat kunnen zeggen is de meest hartstochtelijke visser? Nee. Ik niet in elk geval. Jij niet in elk geval, nee, maar, nee, maar ja, ik wil ja, zo jullie zijn. Dat, dat zou een wedstrijdje worden dus tussen Anja en, uh, en mij, denk ik. Ja. Maar ja. Uh, jij bent een zeer gepassioneerd uh, wedstrijdvisser. En uh, ik meer uh, allround vissen. Ik pak uh, van alles aan en uh, ondernemer in de Engelsport. Ja, Anja, je bent 23 heb ik begrepen. en, en Wanneer ben je begonnen? Als visser. Nou, dat ik een jaartje of vier was. altijd met mijn ouders ah, Vier? Hadden... Ja, met mijn ouders aan de waterkant. Simpel, op een kleedje, met een bamboehengeltje. En in de laatste jaren is het echt uit de hand gelopen eigenlijk. Ja, maar wanneer ben je dan meer intensief ben je bij een club gegaan? Ja, ik ben bij een club gegaan. toen was ik een jaartje of negen. En op die manier ben ik uh, avondwedstrijdjes gaan vissen. En uiteindelijk Nederlands kampioenschappen gaan vissen. Toen ben ik aan een nationale topcompetitie gaan meedoen. En op die manier vis ik nou internationaal. Oh ja. Hoe word je een heel goede visser? Uh, door aanleg te hebben, dat is heel belangrijk. Ja? En door veel aan de waterkant te zitten. Want hoe meer visuren je erin steekt, hoe beter je wordt. Hoezo? Legt er dus nader uit? Ja, je hebt zoveel verschillende soorten manieren om te vissen. En als je bijvoorbeeld op uh, snelheid moet vissen... Ja. Ja, dat is toch een, uh, een, een gevoel wat je moet krijgen. En hoe meer je dat doet, hoe vaak je dat doet, hoe sneller je bent. Het is een kwestie van haakjes onthaken uit de bek van de vis... En hoe, hoe sneller je dat doet, ja, hoe, hoe beter je daarin ja. wordt. En dat is ten dele een kwestie van aanleg. Ja, dat is ook een kwestie van aanleg. Het dat is ook, ook met motoriek te maken en dat ja. soort dingen. Justin, je bent gisteren teruggekeerd, lees ik, van het WK Meerval. Klopt. In Spanje, Meerval. Ben je gespecialiseerd in de Meerval? Nou, niet gespecialiseerd. Anders had ik uh, een betere kans gemaakt op de, op de wereldtitel. Uh, maar ik, uh, ik heb het spelletje redelijk door, denk ik. Het is een hele bijzondere visserij met gigantische sterke vissen. Dus, uh... ja, wat is er zo mooi aan de meerval? Het is een beetje ja, een geheimzinnig is, uh, en angstaanjagend is, wezen. Zou ik gaan er zinnen. is eigenlijk helemaal niks moois aan de meerval. Nee. Het is een vreselijk lelijke vis. Maar ja. hij is wel enorm sterk en groot en uh, gruwelijk om te zien. Het is een hele imposante, uh, mysterieuze vis. En, ja. uh, hij kan tot uh, enorme proporties uitgroeien. 100 kilo, dat is een grens waar hij makkelijk overheen tikt. Hmm. En dat maakt het wel tot een enorme uitdaging. Natuurlijk. Waar waarop vis je meestal in Nederland? Ik ben uh, visgids in Amsterdam. Dus ik neem mensen mee het water op om uh, met name uh, snoekbaars, baars, snoek te vangen. Ja. Dus dat, uh, het zijn maar roofvissen. Te... Ro Jij ook? Anja? Nee, ik vooral de witvis. Dus de oh. vorens, de brasens, de karpers. Wat is het verschil? Is dat ook aanleg? Nou, het is denk ik waar je hart ligt. Nou, ja, de aanleg dus eigenlijk. Ja. Nou, een heel belangrijk verschil is, Anja, je, je, je bent wedstrijdvisser. Je trekt een loodje en op die stek, op die paar vierkante meter, moet je het doen. Uh, als roofvisser ga je juist weer achter de vis aan. Ik heb een, een visboot en je zoekt daarmee de beste stekken op. En uh, probeert zo het maximale uit, die, uh, uit, die, ja, uit het water te halen. Maar ik begrijp, jullie kunnen er allebei van leven, Anja en Jules, van vissen ja, niet, ik doe niet alleen viskits uh, maar ontwikkelen momenteel. Jij kunt er app. inmiddels van leven? Nee, ik, uh, ik werk hiernaast ook gewoon op een buitenschoolsopvang met kinderen. Ah, ja. Er zit altijd meer geld in dan, uh, dan dat je wint. Ja, en Marco Overhoef, ik zei het al, uh, visser en uh, NOS weerman, maar dan visser meer als amateur. Ja, puur amateur en, en echt puur voor de lol. Uh, ik heb het genoeg gehad om eentje met Jules mee op pad te mogen. Ongeveer anderhalf jaar geleden is dat uh, geweest. Ja, dat is een geweldige ervaring. Ik had het nog nooit gedaan op, uh, op snoekbaars. Snoek wel, maar snoekbaars niet. Ja, dat is hartstikke leuk om te doen. En dan... Dan merk je inderdaad ook dat, dat je zoveel verschillende vormen hebt. Nou, Anja al zei, je begint inderdaad aan de waterkant met een bamboehengeltje. Nou, zo ben ik ook begonnen. Toen ja. ik mijn zwemdiploma had, kreeg ik als cadeau een vishengel. En vanaf dat moment mocht ik aan het water gaan zitten. Eh, ja, dat is gewoon leuk. En eh, ja, als ik nu zeg dat ik vroeger heel vaak vis, dan zegt mijn moeder. Nou, volgens mij was dat helemaal niet waar. Dus die <lacht> beleving loopt dan ook nog weer uiteen. Ja. Maar eh, dat, dat, dat is gewoon heel leuk. En eh, op een gegeven moment heb ik wel eh, gedacht dat, dat, dat, dat het, het roofvissen... Eh, dat vind ik toch wel heel leuk. Hele mooie, uh, mooie beest om achteraan te gaan. En uh, ik heb ook een klein beetje een zwak voor uh, uh, opeten wat je vangt. Oh. Ik ben ook uh, culinaire. Vind ik, uh, ja, ik hou wel van lekker eten. Ja. En er zijn bepaalde vissen die je gewoon enorm lekker kan bereiden. Ja, en dan komt ja. dat jachtinstinct, wat ook in, in, in de documentaire ja, dat, dat, dat, naar voren ja. komt. En dat komt dan bij mij ook boven drijven. Dat vind ik gewoon echt een van de mooiste dingen. Iets wat je zelf hebt gevangen. En dan inderdaad met respect uh, bereiden en, en volop uh, genietend... Uh, ja. Ja, en dan komen we al op de verklaring wat, wat de hoofdvraag natuurlijk is. En in die documentaire ook steeds speelt. Wat is er eigenlijk zo leuk, aantrekkelijk, attractief aan? Uh, Marco noemt dat uh, jachtinstinct. Uh, de oerinstinct om te gaan jagen. Is dat, zien jullie daar ook uh, iets in? Spreek je dat aan? Herken je dat? Nee, voor mij niet. Voor mij is het gewoon meer de kick om te winnen. Om, om zoveel mogelijk vissen te vangen... Uh. En dat gevoel dat je dobber ondergaat, dat, dat, dat kan je gewoon niet beschrijven. Het gevoel dat je dobber ondergaat, dat ja, kan je niet beschrijven. Ja, dat is gewoon dan, denk je van, oh, hangt hij eraan of hangt hij er niet aan? Uh, ja, het is gewoon moeilijk uit te leggen. Nou, dat is het moment dat je die bevestiging krijgt van, ben ik goed bezig? Heb ik die onderwater natuur goed ingeschat, Begrijp ik wat er onder water gebeurt? Begrijp ja. ik die natuur? En dat is, uh, dat is denk ik voor jou, uh, uh, heb ik zelf ook. Wat mooi aan die documentaire is dat het heel. Uh, dat het eindelijk antwoord geeft op de vraag, wat is nou mooi aan vissen? Ja. Uh, dat is voor iedereen zo verschillend. En ik denk dat je die documentaire helemaal gezien, dan hoef je dat niet meer uit te leggen uh, aan degenen die het gezien hebben. Het is zo ja. verschillend voor iedereen. Maar over dat jagen, dat vind ik mooi in jouw uh, aandeel in de film. Dan zeg je van zit je met twee vrouwen in een bootje en die vangen dan op snoepbaars en dan zeg je, ja, dat is eigenlijk ook meer plagen dan jagen. Ja. En daarom kunnen vrouwen dat zo goed. Ja, dat is in het geval van het vissen op snoepbasis, is dat zeker waar. Ja. Dus die vis uitdagen, want die is echt niet dom. Die, die, die heeft ook zijn uh, eigen beleving op dat moment. En als hij een kunstaas ziet dat uh, slordig wordt gepresenteerd, dan denkt waarschijnlijk, hij waarschijnlijk, dat, dat, dat lijkt nergens op. Dan ga ik echt niet in hap. Ik word voor ja. de gek gehouden. Maar ja. als, je het zo, als je die vis zo voor de gek weet houden, dat hij uh, denkt van hey, dat is een goed smakelijk hapje, hè, dan krijg je die aanbeten, Anders ja. niet. En dan ben je goed bezig. Maar die, die verbondenheid met de natuur die zo vaak ter sprake komt... met de planeet zelf, zien jullie dat ook zo, ook als, als amateur, Marco? Ja, het is natuurlijk heerlijk om in de buitenlucht te zitten. En uh, ja, dan ben je dus één met de natuur. En uh, uh, als je aan de waterkant zit op een rustig plekje... ja dat is gewoon ook rustgevend. Kijk, je moet natuurlijk altijd die dobber in de gaten houden. Maar je zit wel lekker buiten. Ja. Of je zit op een boot, stilte om je heen... Uh, die een, eenheid met de natuur, ja, natuurlijk, dat speelt een hele grote rol. Ja. Verbondenheid met de planeet, aan jou? Of is je dat te hoog gegrepen? Ja, je bent wel verbonden met de planeet, ja, dat wel. Dat gevoel, ja, moeilijk uit te leggen, ja. om zo te zeggen. Ja, ik denk, ik zie vaak in die film aller, allerlei idyllische plekjes en de mensen zitten prachtig buiten in de natuur. Dat is natuurlijk voor die film heel goed. Maar in de praktijk, als ik uitloop, zie ik ook vissers vaak gewoon pal naast de snelweg zitten... of ja. onder een viaduct. Zover lijkt het nou ook weer niet uit te maken, of wel? Nou ja, waar je ook zit, waar je ook bent als, als sportvisser... op dat moment is die plek waar je, waar je bent... is dat het belangrijkste uh, plekje op aarde. En daar doe je echt wat je wil. En ik denk dat dat... dat, dat niet heel veel mensen zijn die heel vaak doen die echt doen wat ze willen. En sportvissers die kiezen er heel bewust voor om erop buiten te gaan. En uh, achter die vis aan te gaan. En op dat moment is dat het allerbelangrijkste uh, wat je aan je hoofd hebt. En dat, dat vind ik ook wel een mooi dingetje uit die film. Van ja, dan ben je even niet bezig met dat uh, tuin, uh, met dat uh, rekje wat je nog moet in, ophangen in de gang. Of uh, andere onzin. Het vissen, ja. daar gaat het op dat moment om. Ja, dat is een heel mooi, mooi moment in die film we in we visser die altijd dan op de pier en haar muiden staat... die zegt, mijn vrouw zegt altijd, je verstopt je achter het vissen. En dan zegt hij, ja, dat is eigenlijk ook zo. Het is een vlucht, maar het is een heel mooie vlucht. Is dat iets wat jullie herkennen? Een vlucht? Mm, nee, ik zie het ook niet als een vlucht zien. Ik zie het meer als genieten van. En ik vind Want vlucht... vis je veel? Nee, ik vis te weinig. Te weinig, ja, te weinig. Ja, je kijk, zou meer... Vissen. Nou ja, kijk, op een gegeven moment heb je gewoon een druk leven... en mijn uh, professie zit nou helemaal niet in het vissen. En uh, dat betekent dat je er inderdaad vrije tijd voor moet vrijmaken, letterlijk. En dat is gewoon inderdaad uh, beperkt. Maar ja. als je de kans krijgen wel, we zijn laatst een weekje in een huisje geweest op een park. Dat lag aan een water... Eh, eh, met een eigen ja, dan zit ik wel elke avond eventjes met, eh, met een ja. hengeltje en brood eraan... om even te kijken of we er nog wat uit kunnen halen. Ja. En dus dan heb je die tijd wel. Maar als je die tijd niet hebt, ja, dan is dat te weinig. Nee. Ja. Is het voor jou een eenzaam avontuur aan jou? Of heb je ook zonder je af of, of heb je een partner die ook vist? Ja, ik heb een partner die vist, ja. Dat is ideaal om zo te zeggen. We hebben dezelfde passie. Het is gewoon zo, ja... Het is fijn om dezelfde passie eh, te delen. ja. En het is, ja, het is soms ook wel een vlucht. Het is gewoon, ja, uh, toch? Ja, zeker. Als je uh, je werkdruk soms heel hoog... En als je dan aan de waterkant zit, dan denk je daar niet meer aan. Dan denk je alleen maar, hoe kan ik die vis vangen? En als je dan zo'n vis vangt, dat geeft je zo'n zo fijn gevoel. Ja, dat is het, het fijn gevoel, dat komt vaak voor. Daar hebben we het al even over gehad. Jules, wat is het mooiste moment eigenlijk van, van, van een avond of een middag vissen? Uh, dat, dat zal voor iedereen verschillend zijn. Maar ik vind voor het jou. moment van de aanbeet, uh, dat vind ik de altijd al heel bait. erg kicken. Ja, Het moment dat die vis echt op je kunsthaas klapt, hè, daar heb ik het nou dan even specifiek over. Dan, uh, dan krijg je gewoon een dreun op die hengel, als het even kan, van een uh, fikse snoekbaas een grote snoekbaas. En dat is, dat is wel te gek, ja. Omdat ja. het liefst zo vaak mogelijk op een dag. Oké, okay. Marco, wat is het mooiste moment? Ja. Sjoe beschrijft inderdaad een hele mooie, maar... Eh, denk je inderdaad het moment dat of het nou een dobber is... of inderdaad kunstaas wat, uh, wat gepakt wordt... Op het, moment dat iets, uh, op het moment dat het gaat bewegen en je inderdaad die, die vis voor het eerst voelt... in je hengel, ja, dat is een heel mooi moment. En, uh, en, en daarna komt er wel heel snel achteraan als die voor het eerst boven water komt. Dat je ziet wat je aan je hengel hebt en hoe groot die is. Dat is ook altijd wel uh, heel spannend. Je hebt altijd het gevoel van, oh, dit zou wel eens een hele grote kunnen zijn. En dan komt die boven en dan is het een heel fel klein snoekje of zo. En dan denk je, nou, het is heel wat, maar dan valt dat dan misschien toch weer wat tegen. Dus dat zijn uh, eigenlijk twee momenten. Tot slot, Anja. Ja, ik sluit me aan bij de heren. Oh, ja. <laughs> ja, ik, ik, nou, ja. Het terugzetten van de vis. Ik kom nog ja. even terug op mijn eerdere beslissing. Ik vind het terugzetten van de vis... op het moment dat hij weer wegzwemt in het water... Ja. eigenlijk vind ik dat nog wel het allermooiste moment. Ja, dan zie je een paar keer mooi ongeschonden... en dan zwemt die vis weer weg. Dat is, ja, schitterend. Uh, ja. Nou, ik leg nog even toe. Dank allemaal. Morgenavond is het op Nederland 2. De documentaire V-I-S-S-E-N. Om tien voor half negen. Eh... Uh, Dank aan jou, Groot. Dank Jules, dank Marco. Tot zover. Dankjewel. Tijdens de Wereldpizza-dagen in Napels krijgt koningin Beatrix een pizza naar zich vernoemd. In Neck, in het beroemde Italiaanse restaurant Mario, is uh, gastheer Antonio Opromola. Goedenavond. Ja, goedenavond. Die vernoeming naar Beatrix, dat is in navolging van de pizza Margherita, hè? Ja, maar wie zou was Margherita eigenlijk? Margherita was een prinses van, uh, zeg maar, uh, de vroegere rijkdom van Italië. Van de vroegere rijkdom van Italië? Umberto I, uh, die uh, nodigde dus prinses Margherita in Napoli voor een uh, officieel bezoek. En daardoor was nodig om uh, iets te gaan bedenken, roept hij dus uh, destijds Raffaele Esposito, dat was een bekende pizzabakker in de Pizzeria Brandi, Hartje Napoli, en uh, vroeg, uh, moeten we iets voor haar prinsessen, uh, iets speciaals maken. Ja. Toen dachten de pizzabakker, uh, ja, het is natuurlijk helemaal niet moeilijk. De pomodoro heb ik, de mozzarella heb ik. Dan voeg ik een paar blaadjes basilicum. En dan heb ik uh, de driekleurig van de uh, Italiaanse vlag. Maar het is en... toch een, niet zoveel, uh, als ik onbeleefd ben, niet zoveel bijzonders? Het is toch eigenlijk nee. kaas met tomaat? Ja, maar de feite, uh, de puur... Uh, maakt wel speciaals. Het puurde? Niet voor niets. Ja. Dat uh, uh, mozzarella mm, van uh, Buffel uh, heeft natuurlijk een extra smaak, een extra dimensie. Uh, Buffel maken we weinig melk, maar dat melk is uh, zeer geconcentreerd en dan krijg je een hele mooie resultaat. Ja. En is dat de reden waarom die pizza margarita zo wereldberoemd is geworden? Absoluut. Uh, blijft natuurlijk de mooiste, de meest eenvoudig. En makkelijk te bereiden en de smaak is stationair. Dus dat wil zeggen dat overal, als je het juiste ingrediënt uh, gebruikt... altijd hetzelfde resultaat krijgt. Ah, ja, Is het ook uw favoriet, pizza margarita? Absoluut, ja, de kinderen ook thuis. De kinderen ook, ja. Absoluut. En in Net de zaak? boven de margherita. En in de zaak? In de zaak is inderdaad de beste lopende pizza... omdat er natuurlijk uh, vrij neutraal van smaak is... Uh, dan pak je iedereen mee. Dus de vegetariërs, de personen die dus moeilijk eters zijn. Kaas uh, is natuurlijk bij sommige mensen lusten ze geen kaas... maar ja, dan hebben we een alternatief. Daar maken we een marinara van. Aha, dat is uh, ja. tomaten, knoflook en origano. Met een klein beetje olijfolie. Ja. Het enige wat nu reeds bekend is uh, over die pizza Beatrix of Beatrice... is dat er tomaten voor worden gebruikt uit pianolo. Pianolo, ja... In, het is een interessant product natuurlijk. Als dus deze producten worden gebruikt om een nieuwe concertpizza op de markt... of in ieder geval bekend te maken of voor majesteiten te gaan bereiden... is natuurlijk wel een specifiek pomodoro. Ja, maar verder is het allemaal nog gissen naar het recept. Wat denkt u, gaan ze oranje ingrediënten gebruiken? Zou best kunnen. Dat denkt u al een paar jaar terug. Hebben We nu al reeds couchetten die oranje zijn. We hebben natuurlijk paprika die oranje zijn... Ja, we kunnen natuurlijk wel uh, best veel producten die reeds op de markt zijn gaan gebruiken. Ja, en wortels? Wortels zou wel kunnen, alleen het wortels is het resultaat een beetje aan de zoete kant. Dus dan is het daar wel natuurlijk een vraag tegen. Zal dat wel uh, populair worden of niet? De ja. paprika of de courgette die leveren een betere resultaat. Nou ja, je hebt tegenwoordig de merkwaardigste pizza's. Ik zie op uh, menulijsters pizza's met chocola en met friet. Ja. Wat vindt u daar eigenlijk van, van die ontwikkeling? Uh, slecht. Oké. Okay. Dat is uh, ronduit slecht. Want de pizza, nogmaals, uh, als klassiek product, uh, eenvoudig zijn. Uh, hoe meer je op een pizza doet, hoe minder uh, zeg maar, uh, uh, in balans blijft de pizza. Uh, gaat het te veel naar vlees maken, gaat te veel naar vis maken, gaat te veel naar groens maken, dan wordt je een heavy product. Ja. Pizza moet heel dun, krokant Dan moet het zuurtje van de Pomodoro en het heerlijk nasmaken van de mozzarella uh, afgerond met het beetje uh, fris van het uh, basilicum. En ja. meer heb je niet nodig. Benieuwd naar de pizza, Beatrice. Zeer zeker benoemd uh, ja. hoe uh, deze collega uh, zeg Dat, maar, uh, gaat doen. Ja. in kaart gebracht heeft. En natuurlijk is het aan hem om te kijken hoe uh, de publiek zal reageren. In ieder geval voor A. majesteit is natuurlijk wel Prachtig, een, uh, ja. iets moois, iets bijzonders. Antonio Opromola, bedankt. Dit was met het oog op morgen, Zometeen de echte Janne van de Wit. Morgen presenteert Eva Jinek en ik eindig met een gedicht van Eddy van Vliet... Het is zover. Het is zover. De warmte loopt vooruit op de tijd. De wolken kammen elkaar schaarse haren. Lichtgevende honingraten spelen in het zwembad. Met klare eenvoud ontkleedt zich een vrouw. Als een som die klopt, brengt de kelner de drank. Verderop bereidt een druif zich voor op de wijn. De wespen volgen haar geurig spoor. Het is zomer.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 Dit is Radio 1.